9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Ruim de helft van de Nederlanders had afgelopen jaar een klacht over een product, dienst of bedrijf. En net zoveel mensen waren ontevreden tot zeer ontevreden over de afhandeling van die klacht. Dat blijkt uit een onderzoek door de Consumentenbond. Vooral over telecombedrijven, kabelbedrijven en energieleveranciers wordt geklaagd. Mensen vinden dat ze niet serieus worden genomen... dat een slechte oplossing wordt geboden... en dat het lang duurt voordat een klacht wordt afgehandeld. Klanten kunnen hun ervaringen met slechte klachtenafhandelingen... de komende maanden kwijt op een site van de Consumentenbond. En die organisatie wil daarna met bedrijven afspraken maken... over een goede afhandeling van klachten. De politie in Libanon heeft zeven fietsers uit Estland bevrijd... die in maart werden ontvoerd. Ze maken het goed... De groep toeristen werd eind maart door gewapende en gemaskerde mannen in twee busjes afgevoerd. De esten waren aan het fietsen in het grensgebied met Syrië, dat als gevaarlijk bekend staat. Het dodental van de bomaanslagen in Mumbai is bijgesteld van 21 naar 18. Bij de bomaanslagen gisteravond op een bazaar, zakencentrum en woonwijk raakten 133 mensen gewond. De Indiase regering heeft nog geen idee wie er achter de aanslagen zit. In 2008 was Mumbai ook het doelwit van aanslagen... en de daders waren toen moslimmilitanten uit Pakistan. De regering wil niet op speculaties ingaan... dat de daders ook nu weer uit Pakistan komen. Na de aanslagen van 2008 was de relatie met Pakistan... gedaald naar een dieptepunt. Aan het eind van deze maand zouden er voor het eerst weer... officiële gesprekken komen tussen beide landen. Kredietbeoordelaar Moody's stelt de kredietwaardigheid van de VS mogelijk naar beneden bij. Het land heeft nu nog de triple-A-status, de hoogste waardering. Maar Moody's wil die intrekken als er niet snel afspraken worden gemaakt over de limiet van de Amerikaanse staatsschuld. Ook vannacht verliepen de gesprekken in Amerika over de staatsschuld moeizaam. Opnieuw werd er onderhandeld tussen president Obama en leiders van republikeinen en democraten. De president zou kwaad zijn weggelopen. Beide partijen zijn het erover eens dat er fors moet worden bezuinigd. Maar de democraten willen ook belastingen verhogen. En daar willen de republikeinen niets van weten. Dan het weer nog. Het KNMI waarschuwt voor onstuimig weer. Vooral in het midden en oosten van het land. En in Noord- en Zuid-Holland en in Zeeland. Er kan veel regen vallen en er komen zware windstoten voor. Sommige van 80 km per uur. Vooral watersporters moeten oppassen, zegt het KNMI. Verder wordt het vandaag 17 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, van het westen uit zon... en een stuk warmer, ongeveer 21 graden. Maar in het weekend weer bewolkt en buiig en een stuk frisser. A-Eindelijk bij verkeersinformatie. Zeker in het westen van het land heet het verkeer behoorlijk last van het onstuimige weer. Er staan wat meer files dan normaal zou moeten op zo'n donderdag in vakantietijd. de langst op de A7 richting Zaandam vanaf Horen... 8 kilometer tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 8 kilometer is dat... Verder is de druk op de A8 en de A9 vanaf Zaandam en vanuit Alkmaar. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort... staat 6 kilometer tussen Hoogvliet en Knooppenvaanplein. Er was daar een spoedreparatie. Een rijstrook was dicht, die is even geopend... om het verkeer de mogelijkheid te laten geven om weg te rijden. En na de spits gaat er opnieuw een rijstrook dicht... en gaan de spoedreparaties verder. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam-Noord en Knooppunt de Brechtseplein 7 kilometer.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Zorgen over de krietwaardigheid van Amerika. U hoorde het al in het journaal. Uh, wat doen de beurs, is dan de vraag. Dat houden we voor u in de gaten het komend half uur. Maar eerst naar Israël. Het Israëlisch parlement heeft een omstreden wet aangenomen. Een anti-boycott-wet. Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, Catherine Ashton, heeft die wet al veroordeeld. En ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich er kritisch over uitgelaten. Sander van Horen in Israël. Sander, nou dan willen we wel even weten wat dat dan ja. voor wet is. Dat is een wet die uh, het Israëlisch verbiedt om uh, dingen te boycotten uit Israël. Of uit de nederzetting. En daar gaat het dan natuurlijk om. Dus je mag als Israëli niet meer oproepen... om producten uit de nederzetting te boycotten. Want dan kan iemand naar de rechter stappen. Dan hoeft hij niet eens aan te tonen dat er iemand schade leidt. Maar dan kan je wel een hoge boete krijgen. Hmm. Zijn er al zoveel boycotts tegen Israël dan? Nou ja, van buiten wel. En dat is ook de reden dat, uh, een van de redenen dat Israël uh, deze wet heeft aangenomen... het parlement. Uh, je hebt de BDS-campagne. Dat staat voor Boycott, Desinvesteringen en Sancties. Zet Israël onder druk, uh, is dan de gedachte. En je hebt ook binnenland uh, hier in Israël, heb je daar steun voor. En dat wil deze regering aanpakken, zeggen. Je mag dus niet oproepen tot een boycott. En ja, de grap is een beetje dat je hebt hier de laatste tijd... in intern juist een hele grote boycott tegen... een een soort van kaas die mensen veel te duur vinden... en daar is een, een, een hele grote boycott tegen. Dat mag dan wel, want dat is niet regionaal. Maar iets uh, boycotten uit de nederzettingen, dat mag dan dus niet. Hm. Nou ja, het, is, het gaat even hm. over kaas dan. Goed, dat is een voorbeeldje, ja. maar dan maakt Catherine Astin de, de druk over. De ministerie ja. van Buitenlandse Zaken van Amerika. Waarom? Omdat boycotten, en dat is uh, wat Ashton zegt... dat is wat ook heel veel mensen in Israël zeggen... dat is wat de oppositie zegt, een boycott, dat is een elementair recht. Dat is het recht om je mening te uiten, dat is je recht om te demonstreren. Dat zijn dus allemaal basisrechten in een democratie. En dat Israël die dus nu afschaft, betekent, zegt een krant vandaag... dat ze dus een deel van de democratie afschaffen. Een heel grote groep belangrijke uh, rechtenprofessoren hier uh, aan de universiteiten hebben ook een brief geschreven aan de Israëlische regering... en zeggen, doe het niet. Dit is zo essentieel in een democratie. Hier mag je niet aankomen. Nee. Wel nou, benieuwd hoe Israël zich hier tegen verdedigt. Wat zijn de argumenten? Ja, de, de regering, Ja, nou, eentje noemde ik dus al. Ze, ze, ze voelen zich uh, door die BDS-campagne... die boycott-campagne internationaal in de hoek gezet. Maar voor een deel is het toch ook gewoon uh, een rechtse regering... die zich uh, in staat ziet om dit soort wetten er doorheen te jagen. En uh, dit is dus eentje in een lange rij uh, uh, van wetten die het moeilijk maakt voor minderheden om hun mening uh, te uiten... of om hun standpunt naar voren te brengen. En vandaar dus ook, het is niet deze wet alleen, het is die hele optelsom... vandaar dat je uh, ziet dat uh, mensen zich nu toch echt zorgen beginnen uh, te maken. Een hele belangrijke commentator in een krant die vandaag schreef... het is de tirannie van de meerderheid nu die aan de macht is. Het is een soort wellust van de meerderheid die al dit soort wetten er doorheen jaagt... die dus uiteindelijk ervoor zorgt dat de enige democratie in het Midden-Oosten zichzelf aan het hop opheffen lijkt te zijn. Sander van Hoorn, vanuit Israël. Dankjewel, Sander. Veel woningcorporaties hebben de afgelopen jaren... miljoenen euro's over de balk gesmeten. Zo kocht één op de vijf corporaties luk -raak grond aan... en starten veel corporaties risicovolle projecten. Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder... het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De directeur van dat fonds is Jan van der Molen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat daar mis bij die corporaties... dat ze dit soort activiteiten ondernemen? Nou, ik denk dat het goed is om onderscheid te maken tussen uh, corporaties die grond aankopen. Wat ze gewoon moeten doen om woningen te kunnen bouwen. Ja. Uh, en daar vervolgens processen hebben die door problemen, het zijn met het verkrijgen van financiering. Het zijn door problemen op de woningmarkt, omdat natuurlijk de koopwoningmarkt uh, wat ingezakt is. Ja, maar dat is voor doorgang taak, gaan. Dat, dat zijn uh, omstandigheden die van buiten afkomen. Ja. Die op zich wel in risico-inschatting moeten meenemen, maar dat vind ik geen verwijtbaar gedrag. Maar een deel van het onderzoek richt zich op corporaties die blijkbaar zonder enige nader onderbouwing uh, gronden aankopen... ...dan onvoldoende nadenken over wat de risico's zijn en ook de besluitvorming intern in de eigen organisatie wel kunnen verbeteren. Ja, maar dan nog een keer de vraag. Wat, wat, wat gaat er dan mis dat ze dit doen? Ja, wat gaat er mis? Ik denk dat er een paar dingen een rol spelen. Vaak zie je dat binnen de organisatie uh, de bestuurder toch een grote mate van vrijheid heeft. Dat er onvoldoende de, tegenspraak is vanuit de werkorganisatie zelf dat het intern toezicht op een grote afstand staat. Ja, en dan krijg je situaties waarbij ik blijkbaar toch één man of vrouw kan beslissen. Het lijkt wel alsof ze te veel geld hebben daar. Nou, dat, dat, dat kun je niet zeggen. Kijk, corporatie en overdag mijn vermogen, dat is geen punt van discussie. Maar je hebt natuurlijk wel gewoon geld nodig om dagelijks een aantal uitgaven te kunnen doen. Ja, onder dat snap, de betering, dat en snap dat ik. Maar dat soort zaken. als je uh, te veel geld hebt, dan word je misschien ook wat gemakzuchtig in nee. hoe je dat investeert en besteedt. Nee, het ligt, het ligt niet aan het te veel geld hebben. Het ligt gewoon denk, aan heldere afspraken binnen de organisatie. En of je dan arm of rijk bent, maakt niet uit. Je hebt een bestuurder, je hebt een raad van commissarissen. En het is goed dat daar een soort tegenspel is en een soort balans tussen beide in besluitvorming. Maar het is toch vreemd dat er zomaar lukraak grond wordt aangekocht? Ja, klaarblijk ik. Bedoel, ik uh, is het is dus mogelijk dat bestuurders zaken doen zonder dat de Raad van Commissarissen dat voldoende weten. En daar zit het kernprobleem niet bij: de vragen of ze vermogend of niet vermogend zijn. Nee, meneer Van der Molen, en dan gaat het ook nog over bijzondere projecten, risicovolle projecten. Hè? Want wat bestielt een bestuurder om Galatrava te vragen, de beroemde architect voor een campus in Maastricht, en om een, schip, een cruise schip op te knappen voor miljoenen euro's? Ja, dat zijn natuurlijk wel even andere vraagstukken als de aankoop van gronden. Ja, maar dat hoort er ook bij. Maar goed, er zijn de afgelopen jaren een aantal miskleunen geweest, laten we daar ook helder in zijn. Uh, ja, wat beweegt de mensen om dat te doen? Klapbeke uh, is dat toch een soort optimistisch gevoel. Een besluitvorming die natuurlijk een aantal jaar geleden plaatsvond. Toen ging het allemaal een stuk beter. De bomen leken tot in de hemel te groeien. Uh, en, en dan is een besluitvormingsstructuur binnen de eigen organisatie klaarblijkelijk onvoldoende met waarborgen omkleed om dit zo goed te laten gaan. Dus de bestuursstructuur zit verkeerd tegen elkaar bij de corporaties? Ik denk dat in die gevallen waar dit soort zaken gebeurt, is dat je inderdaad moet constateren dat de verhouding tussen bestuur en intern toezicht niet goed is geweest. Hoe moet dat veranderen? Nou dat is denk ik sowieso een aantal spelregels uh, vastleggen over wat wel kan wat niet kan. Ik denk, en dat is een discussie die overigens inmiddels wel gestart is, ook met nieuwe wetgeving vanuit de Rijksoverheid en richtlijnen vanuit Brussel over wat wel of niet de corporaties met achtervang van overheidssteun kan gebeuren. Het werkdomein heel helder definiëren. Dus het voorbeeld dat gisteren bijvoorbeeld in de NMS-journaal zat van een jachthaven met recreatiewoningen, ja dat is dus geen corporatietaak, daar moet er gewoon heel helder in zijn. Over hoeveel geld gaat het? Heeft u daar een idee van? Nou, de afgelopen vijf jaar ging het om, om afboekingen van 134 miljoen op de grondposities. Daar moet 2010 nog wel overheen komen. Want onze inschatting is dat dat ook zeker wel een bedrag van 100 miljoen gaat zijn. Uh, dat zijn forse bedragen. Ja. En voelen huurders of, of kopers van die woningen daar wat van? Merken, merken die Dus Huurders uh, merken in principe niet dat daarmee onderhoud niet meer doorgaat, dat woningverbetering niet doorgaat. En dat zou ik niet mogen, want dat is de kerntaak van de woningcorporatie. En kopers van woningen, van woningbouw? Nou, het feit dat, dat koopprojecten niet doorgaan uh, heeft vaak andere oorzaken. Maar wat we dus wel vragen, en dat is ook een vorm van risicoafdekking... als corporaties koopwoningen ontwikkelen... dan wil je wel dat van tevoren papier minstens driekwart verkocht is. Ja. En normaal gesproken gaat een project dan ook door. Dus ook daar is in principe geen schade. Bent u zelf ook iets te verwijten? Want u bent als de toezichthouder, of althans het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Had u niet eerder mogen zeggen, ik weet helemaal niet of dat uh, tot uw mogelijkheden behoort... maar zeg, dit project mag niet doorgaan? Er is geen enkele vorm van, van goedkeuring vooraf, nog van het ministerie van binnenlandse Zaken, nog van onze kant over dit soort investeringen. Dat vind ik overigens een volstrekt terechte keuze. Ik bedoel, er ligt een, een vrijheid bij corporaties zelf om dit soort afwegingen te maken. Maar wat je wel moet constateren is dat op het moment dat dit soort afwegingen gemaakt worden, dat de verantwoording erover een stuk helderder kan. Ja. Maar als je... goed, dan dat speelt het geval dat gebeurt dus in een jaarverslag. En met die jaarverslag loop je al minimaal een half jaar achter. Dat is een probleem. Ja, maar als die verantwoording blijkbaar niet kunnen dragen... zou er dan toch niet iets moeten veranderen? Nou, ik denk dat dat wel kan. Ik denk dat ook in, in de komende wijziging van de woningwet... Een, een verzwaring zit van de taak van de Raad van, van Toezicht... of de Raad van Commissarissen... die inderdaad expliciet dit soort voorstellen moeten goedkeuren. Goed. Jan van der Molen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo dadelijk, NAVO-chef Rasmoezen is vandaag op bezoek bij premier Rutte. Er wordt er zo alvast meer over. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe is het nu met de ochtendspits, Kees? Die uh, loopt traag af. Uh, 50 kilometer staat er nu nog. Uh, ja, het langste gaat het waarschijnlijk door in de regio Amsterdam. De afgelopen dagen was de spits daar niet voor 10 uur voorbij. Nou, met het slechte weer zal het vanochtend nog wat langer duren, denk ik. Op de A7 nog altijd veel rijden het verkeer tussen weide en Zaandam. Op de A9 staat het geval tussen Beverwijk en Knoopmunt-Raasdorp. Je ziet precies uh, het deel van Nederland waar het droog is. Op de A12 Utrecht Arnhem staat een auto in brand. Tussen Driebergen en Maarsbergen staat 3 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Een ongeluk op de A12 Utrecht Den Haag. Tussen Reewek en Knoop het Gouwen vier kilometer. En bij Rotterdam uh, op de A15 richting Rotterdam vanaf Europoort. Bij Pernis 3 kilometer. Dat allemaal te maken met de spoedreparatie. Die is tijdelijk onderbroken. Na de spits gaat men door en gaan er waarschijnlijk twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoort het al deze uitzending? Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietstatus van de Verenigde Staten af te waarderen. Door het geruzie daar ook over de begroting. Economie-redacteur André Meijema zit achter de beursschermen, ziet de beurzen in Europa openen. En André, wat doen de beleggers? Die uh, zijn wat uh, geschrokken zeg maar, van die aankondiging van Moody's dat ze mogelijkerwijs de Verenigde Staten gaan afwaarderen. En verlagen van hun triple E, hun hoogste status, naar een lager uh, treetje. Want de beurzen zijn allemaal lager geopend met verliezen van ergens tussen de half en de 1 procent. op dit moment een verlies van bijna zeventiende van de procent op 330 punten. Iets meer verlies in Parijs, maar ook zo dezelfde verlies als in Amsterdam, ook in, in Londen en in Frankfurt op dit moment. Verwacht je dat dat zich door zal zetten naar Amerika? Nou, dat is waarschijnlijk wel, wel voor de hand liggen natuurlijk. Het mm -hmm. zorgt voor, uh, voor een hoop nervositeit, voor meer, nog meer financiële onrust dan er al was. Het, het, is, het is meer olie op het vuur dan dat het olie op de golven is op dit moment. Want naast de eurocrisis heb je nu opeens ook weer een soort, soort Amerikaanse crisis. Niet dat hij er niet was, of dat men dat niet wist. Maar uh, zo'n aankondiging van Moody's... die onderstreept nog een keertje het probleem dat de Amerikanen hebben... met dat enorme uit de hand lopende begrotingstekort... en die enorm oplopende staatsschuld... en dat er iets moet gaan gebeuren. Nu heeft Moody's gezegd... voor 2 augustus moet er een oplossing zijn. Zo niet, dan gaan we over tot de, de daad. en gaan we ze verlagen. Ja, dat zorgt natuurlijk voor enorme bewegingen dan op dat moment in de financiële markt. Op dit moment zie je alleen al de rimpelingen door een, een, een koers van de, de staatsobligaties van Amerika die ietsjes opliep. En je ziet het ook terug in een oplopende koers van de euro. Dus de euro wordt duurder, de dollar goedkoper, omdat de dollar dus onder druk staat. Ja. En André, er zijn meer kredietbeoordelaars. Gaan die Moody's volgen? Uh, nou ja, Standard Poor's, de, een van de uh, grotere uh, beoordelaars, die had al in april aangekondigd dat uh, zij zich zorgen maken over de Amerikaanse staatsschuld. Maar dat was meer op langere termijn, dat zij zeiden van we willen eigenlijk dat er voor eind 2012 een, een structurele oplossing meer in het verschiet ligt. Moedis uh, is dit veel korter op de bal, om het zo te zeggen. Uh, maar er is zelfs een, een Chinese kredietbeoordelaar... want je hebt de, de grote drie, zeg maar, Stendard Poor's, Moody's en Fitch. En daarnaast heb je ook een hele tientallen, honderden kleinere beoordelaars... die niet zozeer boven het maaiveld uitkomen. En je hebt er ook in China, die het ook lekker aan de recht wat dat betreft... Dagong, die heeft al eerder uh, uh, uh, de status van Amerika verlaagd... en kondigen nu opnieuw aan dat ze zich ernstig zorgen maken... en dat Amerika rekening moet houden met een verdere downgrading... van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Met andere woorden, de financiële wereld die, uh, houdt zijn hart vast... of de Amerikaanse politiek slaagt om dit tot een oplossing te brengen. En ondertussen zorgt het dus, zoals gezegd, voor rimpelingen in die financiële vijvers. André Meijnema over de gevolgen van de dreiging van Moody's. 17 minuten over 9 is het, we luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vandaag is het de laatste dag voor het Islamitisch College Amsterdam. De school moet de deuren sluiten omdat er geen geld meer is. In augustus 2010 zette minister van Onderwijs van Bijsterveld de bekostiging van de school stop. Um, de reden hiervoor was de afname van het aantal leerlingen. Dat bleef dalen sinds de kwaliteit door de inspectie van onderwijs niet in orde werd bevonden. Met alle gevolgen dus van die. We spreken met de directeur Kudret Kandaren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat gaat u vandaag doen? Ja, vandaag gaan we de, de, de laatste puntjes op de i zetten in verband met de afwikkeling. Wat houdt dat in? En dat houdt in dat uh, vandaag nog uh, de leerlingen uh, komen uh, met de ouders... in verband met de, de rapportenuitreikingen. Uh, de diploma-uitreikingen hebben we twee weken geleden hebben we dat afgerond. Uh, uh, de kinderen gaan vandaag de boeken inleveren. En vervolgens is het eigenlijk afscheid nemen uh, van elkaar en ook uh, van het personeel. En dan sluiten we de deuren. En de leerlingen voor uh, volgend jaar die nu nog op school zitten... Uh, zijn die al onderdak voor volgend seizoen? Ja, die zijn voor een groot deel al onderdak. Zo'n als ik het even op percentages moet uh, gooien, dan is dat ongeveer 80 à 85 procent van de leerlingen zijn al elders geplaatst. En uh, dat hebben wij uh, in samenspraak met de gemeente en de omringende scholen uh, daar ook een traject voor uitgezet uh, de afgelopen dit schooljaar nog. Maar uh, nou goed, en er zijn nog een 15 ongeveer over die uh, elders nog geplaatst moeten worden. Begin februari van dit jaar zagen we natuurlijk een, een groep van zon. Dat is het honderd ouders die hun kinderen thuis wilden les gaan geven. Klopt. Uh, hoe staat het daar nu mee? Nou, er zijn een, een weinig van over op dit moment. Zo'n vijftal, uh, even uit mijn hoofd, uh, die nog uh, vasthouden aan, uh, aan het feit dat ze dus, uh, kinderen thuisonderwijs willen geven... Uh, resterende uh, ouders die hebben toch gekozen uh, na gesprekken gevoerd te hebben met uh, de leerplichtambtenaren om uh, hun, hun kinderen elders uh, in te schrijven bij een reguliere school. Mm -hmm. En er zijn op dit moment ja, vijf ouders die toch bewust de keuze uh, vasthouden om uh, thuisonderwijs te geven. Ja, vindt u dat een goede zaak? Ja... Uh... Of ik dat een goede zaak vind. De, de, zoals, uh, het gaat erom dat deze ouders ook bewust uh, gekozen hebben vanwege het feit dat zij dus uh, niet uh, ja, voldoening kunnen vinden aan uh, hun islamitische grondslag. Hè, hun islamitische identiteit elders bij deze scholen. Het is geen optimale situatie. Ik ben er in eerste instantie geen voorstander van. Maar, hmm. maar dat is mits er een alternatief is. En die is er niet op dit nee, moment. Nee, anders. want Lodewijk Asscher, de wethouder van onderwijs in Amsterdam, die heeft aangegeven dat hij naar de rechten wil stappen hierom. ja. Ja, klopt. Nou, ik vind dat een, uh, ik vind dat eigenlijk heel opmerkelijk. Ik vind ook jammer dat hij die route volgt, maar goed, dat is zijn, uh, zijn beleid uh, die, die hij zelf uitstippelt. Uh, maar ik vind het heel vreemd dat wanneer iemand uh, gebruik maakt van een Nederlandse rechtsstelsel... Uh, van een bepaald artikel die hem toegekend is, uh, dat je dan naar de rechter gaat. Want je gaat naar de rechter op het moment dat je een rechter straf... op het moment dat een verdachte een strafbare feit heeft gepleegd. Mm -hmm. Deze mensen zijn geen verdachten. deze mensen hebben geen strafbare feit gepleegd... deze mensen hebben geen wet overtreden. Integendeel, deze mensen maken gebruik van een bepaalde wetsartikel binnen het Nederlandse rechtsstelsel. En het, is dat, het klinkt dan heel raar dat wanneer je dus gebruik maakt van een recht die jou is toegekend, eh, dat dan het gevolg daarvan is dat je dan naar de rechter gaat. Want dat, dat klopt niet. Nou, naar de toekomst. Er is nog een school voor voortgezet onderwijs met een islamitische achtergrond in Rotterdam. Klopt. Bent u daar nog van plan om toch ergens een doorstart te maken of een nieuwe school op te zetten? Ik ben dat niet van plan, nee. Nee? nee. Zijn daar helemaal geen plannen voor? Uh, ik, heb verno ik heb vernomen dat er wel een aanvraag is ingediend... door een andere partij en twee partijen zelfs... die uh, een islamitisch voortgezet onderwijsaanvraag uh, uh, hebben ingediend... bij het ministerie ja. in Amsterdam. En wat dat... vindt u daarvan? Ik vind dat een goede zaak. Ik vind dat een hele goede zaak. Ik bedoel, het, het feit, uh, het is, het is, je moet het natuurlijk niet onder tafel toelen schrijven dat er gewoon een behoefte is op dit moment in, uh, in Amsterdam... voor het islamitisch thuisonderwijs. Alleen het feit al dat er begin februari honderd ouders zijn geweest die een mededeling hebben gedaan bij bureau leerplicht... Uh, in verband met het feit dat zij hun kinderen thuisonderwijs willen geven. Dat zegt al heel wat. Ja, maar bent u er ook van overtuigd dat het dus kan? Dat je op een goede manier zo'n school kunt opzetten? Je, uiteraard kan je op een goede manier een school opzetten. <laughs> waarom zou dat niet kunnen? Ik bedoel, uh, u heeft het dan over een, een reguliere school neem ik ja, aan. Ja, ja, ja. waarom niet? Ja, oké. Okay. Nou, dan kijken we wat er van die plannen komt. Uh, Kurtrit Kanderen, directeur van de school... die vandaag dus de laatste dag bleef. Hartelijk dank. Goedemorgen, morgen. Dank je wel, Acht minuten voor half tien nog eventjes naar die ADO-supporters die op weg zijn naar Litouwen. Die stappen rond deze tijd in het vliegtuig. Vlak voor de laatste supporters door de douane gingen sprak Matthijs Holtrop nog even met ze. Mag ik jou nog even wat vragen? Nee. Ja? Jij, want jij begeleidt de supporters, hè? Ja, ik gewoon een groep, ik ken elkaar. Het is, echt, het is gewoon leuk, bij ons 24 jaar geleden is het niet gebeurd. Nou nu is eindelijk, we gaan echt door op heen. Ja, hij zit nou in Schiphol. Ik hoor al op mijn supporters die, bij, bij wie het flink kriebelt. Heeft u een beetje onder de duim? Onder, ja. Nog geen controle? Ja. ja, ik denk wel. <laughs> ik denk, uh... Oh, je bent zelf ook zenuwachtig? Ja, ik ben zenuwachtig. Maar ja, tuurlijk. Voor mij uh, is het eerste keer uh, met heel Europa in gaan. Ja, zeker. Na 24 jaar. 24 jaar lang, hè. Ja. Maar de, de succes trainer die, die dit heeft gerealiseerd, die is alweer weg. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Ja? Ik vind echt, ik heb gewoon respect voor hem, maar ik vind het echt jammer. Heeft u er nog wel een beetje vertrouwen in dan? Uh, ja, zeker. We hebben nog vertrouwen, ja. Het ja. niet heel overtuigend. Ja, we hebben nog vertrouwen, zeker. Ja. Vandaag gaan we winnen. We gaan nog thuis gaan winnen, gaan we gewoon door. Zeker, Bulligan komt terug. De, de, de scorende spits? Ja, Lex Hij <laughs> had hey, wat over Bulligan, toch? Ja, hij ja, is het best, uh, best speler voor ons. Uh. Maar hij komt terug, 100%. Nou, laten we het hopen. Ik wens u een hele goede reis. Ja, dankjewel. Naar... Getooid in een vlag. Helemaal uh, om u heen geslagen. Klaar ervoor. Ja, ja al ja. weken. Kriebelt het zo? Ja. <laughs> ja, nee, echt. Het is echt uh, ja, geweldig. Gewoon. Na zoveel jaar is echt uh, top. Hoe houdt u de spanning onder controle? Ja, een beetje lol maken eigenlijk is het enige. Meer kan je niet doen. Wel de kriebels in je buik, maar goed. Dat is toch wel mooi? Ja, daarom. Een beetje lol maken. Ja, daarom. Dat is het leukste. Dat is ook het leukste van Den Haag. Altijd lol. U mag de douane door, ja. zie ik, hè? doe <laughs> Ticket te paraat? Ja, ga ik. ik ga hem pakken. Dat is een klein blauw tasje. Het enige niet-ADO-tasje komt de ticket ervoor schijn. En ADO is vertrokken. Is het is het live het juist? Nee, volgens mij niet. <laughs> Je hoorde Matthijs erop. Die sprak vlak voordat de supporters door de douane gingen nog even met ze. Op weg naar Litouwen, dus voor de wedstrijd van vanavond. Vijf voor half tien. Secretaris-generaal van de NAVO Anders Vocht Rasmussen... brengt vandaag een officieel bezoek aan premier Mark Rutte. Het is het eerste officiële bezoek van de Rasmussen aan ons land... sinds hij twee jaar geleden aantrad als opvolger van de Nederlander Jaap de Hoop Scheffer. Ik kijk er maar even op vooruit met verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, wat zijn de verwachtingen rond dit bezoek? Nou, er worden in elk geval geen grote beslissingen verwacht. Volgens diverse bronnen zijn er op dit moment geen dossiers... waar vandaag knopen over moeten worden doorgehakt. Het is officieel een kennismakingsbezoek. en Er wordt natuurlijk gesproken over allerlei geopolitieke onderwerpen... waar de NAVO bij betrokken is, zoals Libië en Afghanistan... En natuurlijk ook over de bijdrage die Nederland daar aan de NAVO-missies levert. Maar er worden dus geen concrete besluiten of uh, toezeggingen over hem weer verwacht. Um, kennen ze elkaar eigenlijk? Ja, zeker. Als uh, oppositieleider is uh, Rutte al eens bij uh, Rasmussen op de T geweest... Uh, toen hij nog uh, minister-president was in Denemarken. Rutte had zichzelf bij hem uitgenodigd om te praten over hoe het is om te regeren... met een minderheidskabinet dat door een uh, populistische partij wordt gedoogd. Dus In Denemarken hebben ze al jaren ervaring met zo'n situatie... En Rutte was zich daar toen al op aan het voorbereiden. En ze hebben elkaar ook ontmoet op de recente NAVO-top in Lissabon. Nou is Rasmussen al meer dan twee jaar in functie. Nu pas komt hij naar Nederland. Wilde hij ja. ons even niet zien? Ja, nou, het is, het is zeker een beetje laat. Het was wel een keer eerder gepland en het is toen om praktische redenen afgeblazen. Maar zoals gezegd, het is laat en het is niet uitgesloten dat Nederland even op het strafbankje heeft gezeten. Omdat we in 2010 uit Oeruzgan zijn vertrokken. En dat was toen een enorme tegenvaller voor de NAVO. En daarmee heeft uh, Nederland zich in, binnen de NAVO-top niet echt populair gemaakt. Ja, en nu zitten we in Kunduz. Dan gaan we die politietrainingsmissie doen. Dus we tellen weer een beetje mee. Nou, gelukkig maar. Nee, uh, ga, ja. Gaat het ook over geld en steun en operaties? Want Rasmussen riep Nederland onlangs uh, nog op om grotere bijdrages te leveren. Hè? Ja, dat deed hij zeker, maar hij zei er ook wel bij... dat hij dit aan alle landen van de NAVO vraagt. En dat is ook wel logisch. Ruw gezegd is de Amerikaanse bijdrage aan de NAVO-begroting... in de loop der jaren gestegen van de helft naar zo'n 75 procent. De Europese NAVO-landen gaan dus steeds minder betalen... En daarom ook waarschuwde de vertrekkende Amerikaanse minister van Defensie Gates, Gates onlangs dat het zo niet goed gaat. Ja, en het is dus logisch dat Rasmussen als de hoogste ambtenaar van de NAVO... nu bij alle Europese partners vraagt een, een extra been bij te trekken. En dan vangt die bot bij Rutte? Ja, dat zit er wel in, ja. Want, nou ja, zoals bekend minister Hille van Defensie bezuinigt een miljard. Je ziet ook dat alle lidstaten bezuinigen op Defensie... en dat de NAVO daar gewoon minder kan doen. He, ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Zelfs de Verenigde Staten snijden in de defensieuitgaven. En Rasmussen weet ook wel dat Nederland met de operaties in Kunduz... Uh, met de operatie in Libië en de antipiraterijmissie in de Golf van Aden... wel een beetje aan het plafond zit. Dus uh, wat dat betreft uh, zal hij niet met uh, extra zakken geld, uh, richting Brussel te kunnen ter terugreizen. Wilco Bob in Den Haag. Het is bijna half tien. Gaat u er even voor zitten... We zijn beroemd aan het worden in Amerika. De Amerikaanse website Huffington Post is namelijk diep onder de indruk van een videoclip van een Nederlander. Is dit nou serieus of is het een grap? Vraagt de Huffington Post zich af. We wilden het zanger Rienes Dijkstra, want daar gaat het om zelf vragen. Maar zijn agent heeft ons laten weten dat Rienes van zijn huidige werkgever niet meer onder werktijd de media te woord mag staan. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter Met Eien, eien, eien, eien, eien, deel een stukje met haar rijen. Nou, de drie is niet uh, zeer origineel, maar we doen uh, wat de Tweede Kamer graag van ons wil. Uh, Nederlandstalige muziek. Dijkstra is trouwens nog niet zo heel lang bezig met zingen, maar hij timmert wel aardig aan de weg. Uh, de hit Hey Marloes is op internet al drie miljoen keer bekeken. En deze nieuwe hit heet Met Romana op de scooter. En de videoclip, die meer dan 230.000 keer al is bekeken op YouTube, speelt zich af in de tuin van Rienus, waar hij samen met Romana sensueel danst op dit liedje. Lara? Zullen we even? En het is... Uh, Uke, uke, uke, Bijzonder uke, om te zien. De clip is te zien op de website van de Huffington Post. Dus. Als u het aan kunt. Oh, ons nieuwe exportproduct. Zullen we maar zeggen. Goed, wij gaan uh, gauw door naar de collega's van de Karel. Karel jonnes wat heb jij in je programma? Goedemorgen, Lara. Zeker niet Rienders en Romanen. Nee, wel Hollands glorie. De regen oh. komt hier met bakken uit de hemel. Maar toch verkiezen dik 2,5 miljoen buitenlanders. En ruim 4 miljoen Nederlanders. Ons land boven een zonnige oord voor de zomervakantie. En de hotelbranche profiteert mee. Zo blijkt straks uit de laatste cijfers. En er wordt nu actie gevoerd tegen extreme honger in de horen van Afrika. Maar voedseltekorten zijn er wereldwijd. En ze zijn structureel universiteiten uit binnen en buitenland gaan daarom hun kennis bundelen om die tekorten aan te pakken en vandaag geven ze de aftrap. En hoe komt een Chinese Rode Kruismedewerker van 20 jaar aan een Maserati, tassen van Louis Vuitton en een kolossale villa? Hoort u allemaal straks in Caro, Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1 het NOS Journaal. De Europese beurzen zijn lager geopend op de negatieve berichten over de Amerikaanse economie. De AEX opende ruim een half procent lager en ook de dollar staat onder druk. Kort voor de opening werd bekend dat een Chinese kredietbeoordelaar erover denkt... om zijn oordeel over de Amerikaanse kredietwaardigheid te verlagen. En Moody's denkt er ook over. Ruim de helft van de Nederlanders is ontevreden over producten, diensten of bedrijven, zegt de Consumentenbond. En nog meer mensen vinden de afhandeling van hun klachten onvoldoende. De komende maand inventariseert de bond klachten. De politie in Libanon heeft zeven fietsers bevrijd uit Estland, die in maart werden ontvoerd. Ze maken het goed. De onbekende groepering Beweging voor Vernieuwing en Hervorming heeft de verantwoordelijkheid opgeheist voor de ontvoering het dodental van de aanslagen in Mumbai en India... is naar beneden bijgesteld van 21 naar 18. Het is nog niet duidelijk uit welke hoek de daders komen. Bij de aanslagen in 2008 kwamen de daders uit Pakistan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, en we bij verkeersinformatie. Nog altijd onstuimige omstandigheden in de westelijke kustprovincies. Verkeer moet rekening houden met zware windstoot en ook veel regen. De spits, die begint een beetje af te lopen. Kilometer of 35 staat er nu nog. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen nog 9 kilometer. Tussen Beverwijk en Knoop en Raasdorp. Probleem bij Amsterdam op de A10. Vanaf de afwit Volendam naar Watergraafsmeer. De Zeeburgertunnel, daar zijn twee rijstrokken nu dicht. Er staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer voor de Zeeburgertunnel. Op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij Maarsbergen 5 kilometer. Vanaf Driebergen is dat. De rechte rijstrok is dicht. Daar staat een auto in brand. En een ongeluk op de A12. Utrecht-Den Haag. Tussen Reewijk en het knooppunt Gouwen, 4 kilometer. Vlak voor het knooppunt Gouwen zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl johan de Zwart. De hotelbranche krabbelt weer op na recessie. Universiteiten slaan de handen ineen in de strijd tegen de honger. Rode Kruis in opspraak door Chinese corruptie en het ochtentumeur van Tonkas. Het is twee minuten over half tien. Dit is KARO. Goedemorgen Nederland. Oh. Marielle Beers heeft deze week als standplaats woensdrecht. Waar bewoners last hebben van geluidsoverlast. Niet van de nabijgelegen vliegbasis, maar uit de Antwerpse haven. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl De Nederlandse hotelbranche vertoont een voorzichtig herstel. Dat blijkt uit cijfers van de KPMG die straks worden gepresenteerd. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... verwacht 2,6 miljoen buitenlandse toeristen deze zomer. Mark Kemper van de KPMG, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten de hotelkamers weer vol? Ik denk dat ze onderweg zijn om weer vol te zitten. Maar in ieder geval, de trend is hartstikke goed. Ja, Waardoor wordt die stijging van de bezettingsgraad veroorzaakt? Nou, dat is een combinatie van uh, nieuwe gasten die erbij komen... vanuit de Aziatische landen natuurlijk... En, uh, een recessie die, nou ja, het, is, het moet blijken of het over het hoogtepunt heen is. Maar in ieder geval zien we dat uh, de trend is dat uh, economie weer zich wat aan het aantrekken is. Dus veel meer gasten vanuit uh, het buitenland, maar ook vanuit Nederland. En bedrijven die uh, steeds meer gebruik maken weer van de faciliteiten van hotels. En wat betaalt een hotelgast op dit moment gemiddeld voor een kamer in Nederland? Ja, dat, dat ligt landelijk. Ligt dat zo rond de 90 tot, uh, tot 80 euro. Dat is een beetje afhankelijk ja. van de klasse uiteraard. Hè. En je hebt natuurlijk de verschillende klassen die erin zitten. Maar als je dat uh, genuanceerder bekijkt naar uh, Amsterdam, Randstad en laten we zeggen de provincies. dan uh, ligt dat in Amsterdam ligt dat zo rond de 100 en 120 euro. En als dat zeg maar in de provincies is, dan ligt het zo rond, laten we zeggen, iets de 80 tot uh, 90 euro. Nou hebben hotels de laatste jaren uh, flink moeten inleveren op de prijs voor een kamer. Ja, uh, uh, als je dan moet inleveren op die prijs, schiet je er nog niet veel mee op of wel? Nou ja, uh, ik denk dat uiteindelijk zeg maar, een, de Hotelindustrie een cyclische branche is. Dus ja, je, en inderdaad heb je last van als de economie wat, mee, wat, wat tegen zit. Wat bedoelt u met cyclies? Nou ja, het is een branche die natuurlijk in hoge mate afhankelijk is van de ontwikkelingen van de economie. Ja. En, uh, en als de economie tegen zit, zoals de afgelopen jaren natuurlijk het geval is geweest dan is het vanzelfsprekend dat ook de hotelbranche daar niet, uh, niet schoof om blijft. Ik krijg een beetje het idee dat uh, vooral zakenmensen de Nederlandse hotels weer weten te vinden, ook uit het buitenland. Klopt dat? Dat klopt. Maar ja. klopt maar Betekent klopt. dat dat de kleinere, mindere hotels wel moeite hebben om uit de recessie te komen? Je ziet inderdaad een trend dat uh, de, de, de kleinere hotels uh, er iets meer moeite mee hebben. Het is wel zo dat de Randstad Schiphol als eerste zich altijd weer uh, herstelt... Uh, dat is natuurlijk inderdaad, dus het heeft te maken met die internationale gasten het internationale bedrijfsleven wat weer, wat weer op gang komt. Ja. En uh, met een vertraging van 6 tot 9 maanden zie je dan een soortzelfde trend uh, terugkomen in de provincies. Belangrijke factor dus, de zakenmensen. Hoe zit het met buitenlandse toeristen? Neemt dat uh, ook toe? Ja, zeker. zeker. Buitenlandse toeristen neemt toe. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat in de algemene zin natuurlijk onzekerheid in de economie en uh, over hoe het inkomen voor mensen in de toekomst uitziet uh, altijd een vraagstuk is Waardoor uh, buitenlandse trips uh, misschien wel de eerste geschrapt worden of in ieder geval beperkt worden in, in, de, in de verheid hè, waar men ja. naartoe gaat. En je ziet dat uh, de trend daar toch iets aan het veranderen is en uh, hoe, uh, weliswaar fragiel misschien maar toch. Uh, zie je dat dat uh, zeker ook weer aantrekt. Ja, opkrabbelen. Dat is dus ja, inderdaad wel het, woord. Het, is, ja. het is een breekbaar herstel. Ja, oké. Okay. Kemper van KPMG, dank u wel. Jos Franke, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zien jullie deze ontwikkelingen ook terug in de cijfers? In jullie cijfers? Ja, dat herkennen we. Uh, we zien over 2010, het afgelopen jaar... Dat, uh, dat er een heel stevig herstel is geweest... voor het internationaal bezoek aan Nederland... Wat feitelijk uh, in aantallen gasten uh, voor het grootste deel echt uh, in de hotellerie uh, terug te vinden is. Uh, dan praat je over ongeveer plus 13% uh, gasten in de hotellerie. Ja. Uh, uh, dus dat is inderdaad uh, in lijn met uh, het eerder geschetste uh, herstel. Hoeveel buitenlandse toeristen worden er in Nederland eigenlijk deze zomer verwacht? Deze zomer zo'n uh, 2,6 miljoen. Uh, dan moet je voorstellen dat is op een totaalprognose uh, van ruim 11 miljoen. Dus uh, de zomer is goed voor een fors uh, deel. Ja. Um, uh, en daarnaast is Nederland uh, gelukkig geprezen met het feit... dat wij inderdaad uh, een fors deel uh, van de City Break markt aan ons trekken en aan ons binden. En Pardon? Dat kenmerkt de de City Break Markt? Zich, uh, ja, de stedenvakantie feitelijk. Uh, de korte stedentrip. Ja, ja. Uh, en dat kenmerkt zich door feitelijk uh, een uh, min of meer jaar rond... Bezoek. Dus we zijn gelukkig niet afhankelijk van alleen uh, het zomerseizoen. Nee, 2,6 miljoen buitenlandse toeristen. Hoeveel is dat meer dan vorig jaar? Even voor het beeld. Uh, praat je over ongeveer 50.000 meer dan vorig jaar. Oh, uh, dat is niet dus zoveel 4,1 miljoen. dat is een relatief miljoen. bescheiden ja. groei. Ja, ja. En we denken dus ook dat uh, overal groei in 2011 uh, uh, lichter zal zijn kleiner zal zijn dan afgelopen jaar. Zo'n kleine 3 procent. Waarom? Nou, je ziet uh, dat dat herstel is inderdaad nog broos, maar er zijn een paar belangrijke factoren die uh, voor de bestemming Nederland essentieel zijn. U moet zich voorstellen dat uh, die city break markt, die stedentrip markt en die zakelijke markt waar eerder aan gerefereerd werd... ...zijn ongeveer de twee meest zwaar betwiste marktsegmenten de, waar de grootste uh, Europese concurrentie op uh, plaatsvindt. Ja. Dus de afhankelijkheid van die markten voor Nederland is groot en tegelijkertijd is de concurrentie enorm. En ieder uh, nieuwe stad, denkt u aan Tallinn bijvoorbeeld, die zich op die markt begeeft, die trekt er een deel van die markt aan... Ja. Uh, en daarna zie je een, uh, een dreigend probleem... ten aanzien van de internationale zichtbaarheid van de bestemming Nederland. Uh, ook hier geldt dat de Rijksoverheid... Uh, wil ja. gaan bezuinigen, stevig, ja. en dat betekent feitelijk ook dat uh, waar andere rijksoverheden heel stevig blijven investeren in uh, het verleiden van gasten naar hun land, dat dat in Nederland ook uh, sterk onder druk komt te staan. Ja, er komt 10,8 miljoen euro minder hè, beschikbaar Correct. voor de internationale promotie van Correct. ons land. Ja. Maar ja, is dat dat, betekent... is, als het toch herstelt, is dat niet een beetje terecht ook? Uh, nee, dat is niet terecht. omdat uh, Kijk, die bestemmingspromotie dat doe je natuurlijk niet alleen voor vandaag. Dat doe je ook voor morgen. En dat herstel is broos. En met name omdat uh, de keuze voor een hotel bijvoorbeeld... Uh, meestal volgt na de keuze voor de bestemming... is het van essentieel belang dat ook juist die bestemming... de komende jaren heel stevig internationaal in de markt uh, wordt uh, gezet... om te zorgen dat, uh, dat Nederland... Uh, op, de, op de voorkeurslijst uh, komt en blijft van die internationale bezoeker... die uiteindelijk zorgt dat die hotelkamer tegen de juiste prijs gevuld raakt. Is het eigenlijk niet zoals uh, D66 gisteren opperde... een goed idee om de opbrengsten van de toerismebelasting voortaan dan... in dat geval van die bezuiniging... Uh, voortaan te gaan besteden aan de Holland Promotie... in plaats van dat het, zoals nu, in de algemene middelen van de gemeentes verdwijnt? Nou, voor een deel uh, gebeurt dat bij een aantal gemeentes. Ik denk dat uh, op zich is het heel goed om te zien dat de politiek zich hard maakt voor, uh, voor de nou ja, bestemming de Nederland. D66. Nou ja, je ziet ja, ik kijk de, de het belang wordt onderkend van deze sector. Dat is ja. daar begint het mee. Uh, 35 miljard euro voor de Nederlandse economie uit deze sector. Dus het feit dat de politiek meedenkt, nadenkt over alternatieven om uh, de korting op die rijksbijdrage te compenseren is mooi. Ja. Uh, alleen de uh, toeristenbelasting is natuurlijk een lokale belasting. En je praat hier over de nationale promotie van de bestemming Nederland. Ja. Dus of dit de uh, ideale oplossing is, dat, uh, dat uh, heb ik nog wat twijfel over. Ruim 4 miljoen Nederlanders blijven in eigen land dit jaar. Is dat meer of minder dan vorig jaar? Uh, dat is ongeveer een, uh, een stabilisatie. Uh, je ziet dat, uh, dat ook nu, met het uh, wat slechtere weer in de zomer... Ja. dat er een, ru een run op last minute uh, ontstaat. Daarentegen een heel prachtig... Voorjaar gehad, waar weer een, een piek te constateren valt. Uh, dus de verwachting is over het hele jaar dat de binnenlandse markt uh, wat stabiliseert en dat de internationale inkomende markt uh, een lichte groei zal laten zien. Waar gaan we eigenlijk heen als we lekker weg in eigen land gaan? Um, nou, de Noordzeekust is, uh, is altijd een zeer populaire bestemming. Uh, de Veluwe uh, doet het altijd ja. goed. Um, uh, dus we hebben uh, gelukkig een vrij rijk aanbod, maar de Noordzeekust uh, is en blijft een, uh, een hele populaire bestemming. Hartelijk dank, Jos Franke, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De bekende hagenaar Henk Bres heeft voldoende handtekeningen verzameld... voor een debat in de Tweede Kamer over een verbod van pedofiele vereniging Martijn. Maar in onze grondwet staat het recht van vereniging en vergadering. Dus kan die vereniging dan wel verboden worden? Roel Schutgens, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap, heeft het antwoord. De vereniging kan uh, zeker verboden worden, maar het is niet makkelijk. Uh, het verenigingsrecht dat is een, een mensenrecht. Mensen hebben het recht om samen een clubje uh, te vormen en met dat clubje allerlei dingen te doen naar eigen inzicht. De Tweede Kamer zelf kan een vereniging niet verbieden. Het enige wat ze zouden kunnen doen is de minister van Justitie verzoeken om een speciale procedure te laten opstarten. Dan moet het Openbaar Ministerie moet in die speciale procedure aan de rechter verzoeken om die vereniging te te verbieden En de rechter zal die vereniging alleen maar verbieden als kan worden aangetoond dat de werkzaamheden van die vereniging in strijd zijn met de openbare orde. Het lijkt erop dat die pedofiele vereniging Martijn vooralsnog met name het maatschappelijk debat wil aangaan over pedofilie. En dat is natuurlijk niet verboden, dat is niet in strijd met de openbare orde. Je mag over pedofilie allerlei meningen verkondigen en ook de pedofiele vereniging Martijn mag dat. Dus verbieden zou wel kunnen, maar dan moet het openbaar ministerie aantonen dat... Uh, die vereniging zich aan hele erge en verboden dingen schuldig maakt. En dat lijkt moeilijk te worden. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Woensdrecht. Want daar is deze hele week Marielle Beers? Klaas Roskamp, kunnen we het nu horen? Uh, ja, alleen ik denk dat de microfoon het waarschijnlijk niet zal opnemen. Het, uh, het is vrij zacht naar verhouding. Uh, we hebben vrij veel windgeruis en uh, ook natuurlijk normale achtergrondgeluiden van de agrarische omgeving die we hier hebben. Maar het is inderdaad hoorbaar, uh, zachtjes. Want we staan nu hier in uw achtertuin in uh, Ossenrecht, gemeente Woenstrecht. En daar zou het vandaan moeten komen? Hè? Ja, inderdaad. Je kunt het, wanneer de bomen geen uh, bladeren zouden hebben, zou je het kunnen zien. Uh, onder andere dus de enorme mast van de fakkel van, uh, van het industriegebied. De grootste fakkelinstallatie in Europa, 120 meter hoog. En uh, gelukkig is de overlast van de fakkel minder geworden de laatste jaren. Uh, maar het, uh, het geraas van de industrie zelf, vooral s'nachts, is uh, ja, heel erg irritant. Want het is echt een geluid waar je wakker van ligt. Je wordt er echt wakker van uh, toen we hier... Begonnen te wonen. Toen uh, hebben we ooit aanvankelijk geslapen met een open raam. En op een nacht werden we wakker, rond een uur of drie s'nachts. van een enorm geraas. We dachten aanvankelijk dat, de, dat uh, de dijken waren doorgebroken. Maar ja, dat, dat kan hier nauwelijks. En uh, toen bleek dus dat het geraas was van de industrie in het Antwerpse gebied aan de want, overkant want van dat de grens. Het komt. Het komt van over de grens, het, het komt uit België. Helaas komt het van over de grens, dus het is heel moeilijk om er iets aan te gaan doen. Als het Nederlandse industrie is, is onze gemeente over het algemeen vrij goed in, in zorgen dat er iets aan gedaan wordt. Maar ja, België hebben wij geen invloed op, dus dat is jammer. We staan dus in uw achtertuin, hier staat een op een statief in een... Een perkje met lavendel, een enorme grote bol, een soort microfoon met een plopkapper omheen. Klopt, ja. En dat is geluid aan het meten? Dat, dat meetgeluid, het dat meet continu geluid. En uh, het geluid wordt uh, gemeten door een uh, onder de raad voor accreditatie gekalibreerde geluidmeter. Een klasse 1 geluidmeter. En uh, de meetgegevens van de metingen, iedere vijf minuten, worden doorgestuurd via het uh, internet, via een gprs-verbinding naar een internetsite die wij zelf hebben opgesteld. Die kunnen we binnen bekijken, die dus laten we, binnen... we even de kortste weg naar binnen lopen. En ondertussen praten we gewoon even door. Want u zegt dit niet alleen als, als uh, boze buurtbewoner, maar u bent ook van de stichting Benegora. Klopt, Benegora is een uh, stichting, uh, een milieuvereniging. En waar we ons mee bezighouden is um, geluidsoverlast... problemen die de industrie leveren en um, luchtverontreiniging, et cetera, et cetera. En dan gaan we hier naar binnen? Even een afstapje en dan komen we in een soort geluidsstudio, lijkt het wel. Wat we hier zien is de website van Benagora uh, in samenwerking met Sismex. Dat is het bedrijf waar ik voor werk, die ook de geluidsmeter geleverd heeft. En hier zien we uh, alle meetdata... Als je nu een beetje gaat kijken, gaat scrollen door die gegevens... dan zie je op een gegeven moment, het is, je ziet er allemaal grijs en groen uit... kwamen er rode cijfers. En dat Klopt. zijn de cijfers waar het om gaat. Ja, hè? inderdaad. Wat we hebben gedaan is, uh, we hebben er een, een, een grensniveau ingezet... van uh, af 23 uur s'avonds tot 7 uur s morgens. En die grens hebben we ingesteld op 35 dba. Dat is een norm die de gemeente ook hanteert voor geluidsoverlast. Het moet dus daar beneden blijven. Wanneer het geluidsniveau boven die waarde komt, wordt het op de website in het rood aangegeven. En wat we nu zien is vanaf uh, 7 uur, dat dus de grenswaarde ingesteld wordt, tot 23 uur uh, s'avonds. De hele nacht door is het allemaal rood. Meer dan 10 db boven datgene wat is toegestaan. En u verzamelt dus deze gegevens. Wat gebeurt er uiteindelijk mee? Wat is het doel ervan? Het uh, doel is dat wij, en daar komt dus de gemeente ook uh, om de hoek kijken... samen met de regionale milieudienst, die ook een onderzoek doet... parallel hieraan, dat al deze gegevens samen worden gevoegd... en dat we gaan kijken wat we daarmee kunnen uh, aanvangen... om, um, ja, hoe moet ik zeggen, uh, werkelijk uh, goede gegevens te hebben... meetgegevens te hebben, waarmee we naar de BASF kunnen gaan... om te zeggen van, jongens, uh, dit is toch iets wat niet voldoet aan de Nederlandse normen... En nu is het natuurlijk zo dat die jongens in België zitten. Dus onze Nederlandse normen zijn daarvoor niet van, daarop niet van toepassing. Maar we gaan toch kijken of we daar iets mee kunnen aanvangen. En tot die tijd gewoon nog slapen met de oorlogjes. Ja. Sterkte. Oké, okay, bedankt. En morgen meldt zij zich voor de laatste keer vanuit Woensdrecht. Marielle Beers. Straks, wat is het verband tussen het Rode Kruis, China, Maserati en Louis Futon? Eerst nu honger in de wereld. De Wageningen Universiteit bundelt de krachten met zes andere internationale universiteiten... om samen een oplossing te vinden voor het groeiende voedseltekort in de wereld. Vandaag is de aftrap van die samenwerking. Goedemorgen, Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit en Research Centrum. Goedemorgen. U gaat samenwerken met China, Bra Brazilië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Uh, waarom geen samenwerking met Afrika, toch het continent waar voedseltekort zeker nu uh, zeer actueel is? Ja, uh, doen wij ook heel veel mee in, uh, in onderzoeksprojecten. Dit is een, uh, een, een samenwerking van inderdaad universiteiten en toegepaste instituten in de momenteel belangrijkste voedselproducerende landen. En dat betekent niet dat anderen uitgesloten worden of dat we daar niks mee doen. Maar juist van, in deze landen willen we de krachten bundelen om, niet alleen in dat eigen land, maar die, juist die wereldvoedselsituatie ook in Afrika, te helpen verbeteren. Dus u richt zich op voedselproducerende landen vooral? Nee, daar bundelen we de, de krachten mee... om vervolgens wereldwijd de voedselproductie omhoog te brengen. Kijk, dit, dit zijn de landen waar uh, de meeste kennis... en de, de meeste ontwikkeling in de voedselproductie zit. Nou, die kennis willen we benutten ja. om, wereldwijd, uh, om wereldwijd in te zetten. Ja, kennis benutten, hoe moet ik me dat dan voorstellen in de praktijk? Nou, kijk, wij, wij zijn uh, allemaal instellingen, universiteiten of instellingen... die in het eigen land een, een belangrijke rol spelen in, in kennisontwikkeling... Om, om te komen tot een hogere voedselproductie of minder ziekten of nieuwe rassen. Ja. En uh, uh, wij hebben ook allemaal verschillende kennis. Dus dat betekent dat de een beter is op het ene stuk en de ander op het andere. Nou, als je nu van elkaars uh, krachten gebruik maakt, dan zeggen wij dan... Dan kom je verder en ga je ook sneller. Nou, zal de komende decennia de vraag naar voedsel verdubbelen? Het is wel heel ambitieus om de hongersnood te willen bestrijden. Of op ja, dat te lossen. is ook zo. Maar uh, u kunt zich toch niet voorstellen dat we met elkaar zouden zeggen: Nou, laten we er maar bezitten, uh, we zullen wel zien wat er gebeurt. Ja. Uh, uh, er is veel kennis, er zijn veel ontwikkelingen. Wij zullen het met elkaar ook niet helemaal op kunnen lossen... maar we kunnen wel één ding doen... en dat is onze uiterste best om, uh, om het maximale eraan te doen. En uh, om dat maximale eraan te kunnen doen... wat moet er dan als eerste gebeuren wat u betreft? Nou kijk, wij zijn nu juist bijeen om, om te zeggen... waar zouden we nu met elkaar uh, door de krachten te bundelen... een te bovenop kunnen doen. Hè, naast alles wat er al gebeurt en wat een ieder al doet. Nou, om een, om een voorbeeld te noemen. Uh, niet alleen het aantal mensen neemt toe... maar ook uh, over de jaren neemt het inkomen toe. En dan is er een, een soort ijzeren regel... dat er meer vraag is naar dierlijke eiwitten. Nou, we weten ook allemaal dat dat juist uh, iets is wat, wat veel uh, inputs vraagt, hè? veel land vraagt, veel water vraagt. Nou, dat is er één. Hoe kunnen we dat nou beter, slimmer en efficiënter doen? Dat is, dat is een voorbeeld van een uh, terrein waarop we krachten zouden kunnen bundelen. Een tweede is, uh, water wordt een, uh, een beperkende factor, zouden we vandaag in Nederland niet zeggen. Maar uh, is wereldwijd wel zo? Nou, er is een grote behoefte aan nieuwe rassen. Nieuwe rassen die die bestaande gewassen uh, met misschien wel een hogere productie en minder water uh, kunnen laten produceren. Nou, dat is ook een voorbeeld waar we, waar we denken dat we samen meer kunnen doen. De samenwerkende hulporganisaties spreken van de ergste hongersnood in 60 jaar in Afrika, heel op dit moment zoals ja. die nu aan de gang is. Ja. Zal dat in de toekomst vaker en ook nog erger terugkomen, denkt u? Nou, de, de, de verwachtingen, als men kijkt naar klimaatveranderingen... dan is dat het geval. Het is niet alleen dat het gemiddeld, uh, dat men zegt... nou, de temperatuur loopt op. Maar misschien wel de ja. belangrijkste verandering is... dat die extreme toe gaan nemen, is de voorspelling. Niemand weet of het uh, zeker uitkomt. Maar het is wel de verwachting. Ja. En dat betekent dat we juist ook naar voedselproductiesystemen moeten... die, die het niet alleen gemiddeld goed doen... maar die, die ook robuuster zijn in die extreme omstandigheden. Daar waar het een keer erg nat is... Of daar waar het juist heel erg droog is. Maar is dan, als die samenwerking die u nu uh, gaat starten hè, vandaag... als die, als die zijn ja. vruchten gaat afwerpen... Uh, is, kun je dan zeggen dat over vijf jaar bijvoorbeeld een hongersnood... zoals die nu in de Horn van Afrika zich afspeelt, te voorkomen is? Nee, dat... Uh... Zelfs niet over 25 jaar. Je kunt nooit zeggen dat er iets voorkomt. De natuur is grillig. Ja. En er zullen altijd situaties zijn die je niet uh, kunt voorkomen. Je kunt wel met elkaar zeggen. Hè, door, uh, door extra inspanningen kunnen we uh, de kansen op dit soort zaken uh, minimaliseren. Zo klein mogelijk maken. Maar vo voorkomen, wij kunnen, uh, hoewel mensen met elkaar heel veel kunnen. Kunnen ja. we toch nog niet op tegen het natuurgeweld. Dat is een illusie. Precies. Ja. Vandaag de aftrap dus, Hoe gaat die, uh, in wat voor vorm gaat dat gebeuren? Nou, wij zijn met de zes uh, voorzitters bijeen. En uh, we hebben het materiaal voorbereid om te zeggen... Van, nou, waar, waar zou krachtenbundeling het, uh, het beste tot uiting komen. Daar gaan we nu doorheen, vandaag, uh, morgen vroeg. En zetten het morgen vroeg ook om in acties. Wat wij vooral niet willen is uh, praten en dan weer uit elkaar gaan. Ja, dat is een beetje het gevaar he, met, met zo'n plan. Ja. Ja. Ja. ja, en wie wat trekt en, en uh, om het op gang te brengen. Dank u wel. Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. I was taught to dodge those issues I was told Don't worry Liza Doolittle met pack-up. Het is uh, zes minuten voor tien. Het Chinese Rode Kruis is ernstig in opspraak geraakt... nadat bekend is geworden dat een van de medewerkers, een twintigjarige vrouw... in een peperdure Italiaanse sportauto rijdt. Die is mogelijk van donateursgeld gekocht. Marije Vlaskamp, correspondent in China. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat? Nou, het is een beetje een storm in een glas water, hoor. Uh, wat uh, zo schijnt te zijn. <laughs> is dat een actrice, een omhooggevallen uh, fotomodelletje... zich uitgaf voor iemand van het Rode Kruis. Compleet met uh, ja, Lamborghini, dure handtassen. Nou, allemaal prachtige dingen waar Chinezen alleen maar van kunnen dromen. Nou, dat zetten ze allemaal op het internet. Mensen werden jaloers, vroegen zich af, hoe komt ze eraan? Ja. Uh, nou, dat moest wel van het Rode Kruis afkomstig zijn. En zo is er een enorme internetroddel op gang gekomen die dus wel gevolgen heeft, want ondertussen probeert het Rode Kruis... zijn naam te zuiveren van jongens, die mevrouw hoort echt niet bij ons. Dus ja, een hele rare zaak. Ja, leg dat maar eens uit, inderdaad. Uh, maar het is een groot schandaal. Ja, het is een enorm schandaal, want wat het Rode Kruis ook zegt... of wat dat meisje, want het is een kind van twintig... wat ze ook zeggen, het maakt niet uit. Elke dag zijn er zogenaamde nieuwe onthullingen op het internet... en zelfs de politie heeft de doopstil van de hele familie van dat meisje gelicht om te laten zien van joh, er is niks aan de hand. Maar ja, dan zeggen de internetgebruikers... ja, ze is rijk, ze heeft geld uh, genoeg om politie om te kopen... en alles in de doofpot te stoppen. Vraag ik me toch af waarom zij zich uitgeeft voor iemand van het Rode Kruis? Ja, dat wat is, wat is daar zo een een interessant aan? een interessante vraag. Uh, ze vond blijkbaar actrice en fotomodel niet leuk genoeg klinken. Nee. Nou zijn er dus geruchten dat zij het stiekem houdt... met een uh, wat oudere man van veertig... die aan de top staat... van een aan het Rode Kruis verwante liefdadigheidsorganisatie. Maar ja, officieel wordt alles ontkend... maar ondertussen is de goede naam van het Rode Kruis... wel naar de knoppen. Ja, en de donateurs eisen die uh, hun geld terug? Ten onrechte dus? Nou, dat kan niet, hè? Eens gegeven blijft gegeven. Maar ja, er waren al zoveel vermoedens dat de dingen niet deugden bij het Chinese Rode Kruis. Uh, hè, tijdens de aardbeving in Sichuan is daar ongeveer. 11 miljard euro binnengehaald voor slachtoffers uh, van die aardbeving. Nou, daar hadden mensen ook al het gevoel van dat het geld niet allemaal bij die slachtoffers terechtkwam. Dus ja, het is heel makkelijk, ook maar een klein roddeltje en heel veel mensen op hun achterste benen van waar is ons liefdadigheidsgeld gebleven. Uh, zijn Chinezen eigenlijk vrijgevig als het gaat om goede doelen? Het hangt er een beetje van af op zich als het gaat om bijvoorbeeld uh, hè, kinderen die geen kans hebben om te studeren... maar wel uh, ja, goed hersens hebben, uh, dat soort projecten. Nou, daar krijg je Chinezen toch al vrij snel voor warm om iets te doen. Natuurrampen in eigen land, uh, vooral in armere gebieden, willen mensen doen echt hun best... om van ook een mager salarisje toch nog iets te gaan geven. Maar hè, zoals wij dat kennen, echt grote filantropische instellingen... Uh, en, en rijke mensen die filantropisch bezig zijn... dat staat hier nog een beetje in de kinderschoenen. Ja, en geeft ze ook eens ongelijk. Uh, alle filantropische instellingen, alle liefdadigheidsinstellingen die iets voorstellen... zijn staatsinstellingen. Nou, dan is een Chinees al heel bang van... Uh, wat nou als er 90% van mijn euro ja. aan de strijkstok blijft hangen... en niet bij slachtoffers terechtkomt. Ja, corruptie komt dan al uh, snel om de hoek kijken, althans het vermoeden. Ja, corruptie en ook gewoon de, de tropere, stroperigheid van de bureaucratie. Kijk, één uh, euro voor een slachtoffer in van, uh, die wordt afgehandeld door zo verschrikkelijk veel ambtenaren... dat er op een gegeven moment maar heel weinig van overblijft. En, en dat vinden mensen dus niet leuk dan willen ze liever zelf wat doen. Dus wat je hier wel ziet, en dat is ook wel ontroerend, ontroerend, ook een beetje stuntelig soms... is dat mensen zelf dingen gaan opzetten om mensen te helpen. Heel klunzig vrijwilligerswerk. Maar ja, dat is dus niet professioneel. Nee, goed. Nou, uh, dankjewel Marije Vlaskamp. Een uh, storm in een glas water, en, uh, maar wel heel vervelend voor het Rode Kruis. Want het is vechten tegen de bierkaai om uh, van dit verhaal af te komen. Wij gaan naar het nieuws van tien uur. En daarna praten we over het bezoek dat NAVO-secretaris-generaal Rasmussen... vandaag brengt aan premier Rutte. Het is voor het eerst dat hij hier komt. En de vraag is, wat wil hij van ons? En uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een mens... al 500.000 jaar overwegend rechtshandig is. Waarom is dat eigenlijk? En het ochentumeur van Kas. hoort u allemaal in het vervolg van...